Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het aantal doden bij een aanslag op een middelbare school in Oeganda... is opgelopen tot zeker 41. Onder de doden zijn 38 scholieren, een bewaker en twee andere burgers... meldt de burgemeester van Empotway. Die stad ligt in het zuidwesten van Oeganda... Vlak bij de grens met de Democratische Republiek Congo. Acht gewonnen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis... en ook is een onbekend aantal mensen ontvoerd. Vermoedelijk zit een groep die banden heeft met de islamitische staten... achter de aanval.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 Meder viel donderdag en overleed gisterochtend. De etappe van gisteren werd geneutraliseerd... waarbij de laatste 20 kilometer van de rit op gepast tempo werd gereden... als eerbetoon aan de 26-jarige renner. Naast Bahrein-Victorius trekken nog twee teams zich terug. Het Belgische Intermarché Circus Wanti... en de Zwitserse wielerploeg Tudor Pro Cycling. Het weer volop zon, later in het middenland ook stapelwolken. Het wordt 25 tot 29 graden, op de Wadden iets koeler. Ook morgen zonnig en nog wat warmer dan vandaag. In de loop van de dag meer bewolking en in het zuidenkans op buien morgenavond. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 The FM.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 zijn bedrog van Marco Bossato. Uh, naast mij zit de Maya. Ja. Maya. Kop, uh, ja. mede medepresentator van dit uh, lunchprogramma. We gaan uh, rustig door met uh, ZFM Race Radio. Uh, wat hebben we in de eerste twee uur gedaan? Dat was leuk. We hadden, uh, onze, grote, uh, wet, onze wethouder Jaja de Kloet. Uh, ja, heb je, Heb je het gezien? Ja, ja, ja, ja, ik heb het op de tv gezien. Oh, je hebt op tv gezien? Op tv gezien? Oh, via ja, YouTube? Via, ja. oh, nee, wat goed. Nee, niet via YouTube. Op het uh, lokale kanaal. Dan oh, kun je het ook dat zien. Ook kun je het ook zien. Oh, ja, Helemaal top. De lokale kanaal. Nou ja, dat is KPN 1367. En uh, op Siggo kanaal 40. Dus daar, daar kun je het bekijken. Je kunt uh, YouTube aanzetten. En uh, zoeken ja. op ZFM Zandvoort. En dan kun je precies zien wat hier allemaal gaat uh, gebeuren. Wat gaan we het komende uur doen? We gaan uh, onder andere praten, als het goed is, met uh, Robert van Overdijk straks. De directeur van het circuit. En ik hoop ook dat uh, onze uh, burgemeester David Molenburg gaat aanschuiven. Dat is tenminste wel de bedoeling. Ja. Uh, wat heb jij met uh, de auto's? Weinig hoor ik Marja. Ik, ik heb weinig met auto's. Ik, heb, moet, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik heb uh, op mijn negentiende mijn rijbewijs gehaald. Ik ben helemaal gek op de eend. Nou daar ben, ben je al een eend toch? Ja ik ben, ik ben heel erg gek op de eend. De ik een. vind dat echt de, de ultieme auto. En dat is de enige auto die ik hier uh, nog niet gezien heb. Nee, ik ook niet. Nee, <laughs> en er nee. staan er een hoop. Maar... Ja. ja, maar daar kan je ook niet mee racen. Nee, nee, dat, uh... nee. Toen je hierheen kwam, had je het idee dat het is een stuk drukker is dan gisteren? gisteren hè? Absoluut. Ja, ja. Een heleboel ja. mensen zijn er leuk. Ja, ja er wordt geschat uh... tussen de 10.000 en 15.000. En uh, misschien hoort u geluid op de achtergrond... met de oude Formule 1-auto's die zijn weer gaan ja, rijden. die zien er mooi uit. Ja, hè? die zijn uit de jaren ja. 70 en 80... er rijden gigantische mooie exemplaren mee. Onder andere de Heskut van James Hunt. Zeg je dat wel? Ja, ja. een James Hunt is natuurlijk... James Hunt en ja... Weet je, de grote namen zeggen me absoluut wel. Ja, het, ja. Uh, ja, dat is, uh, ook al heb je niets met, uh, met, met autoracen. Ja, de het. grote namen krijg je altijd mee. Ja, nou ja, goed. de rijden hier 29 van deze bolides en die maken een hoop herrie. Dat is gewoon zo. Ze maken meer geluid dan ja. de huidige 1 ja. auto's. En uh, nou ja, goed, gisteren in Canada heb je gekeken of niet naar de eerste vrije training? zeg maar? nee, nee, nee, nee, nee. Nou ja, daar, uh, dit, dat begon heel slecht, want alle camera's langs de baan, hè, die zeg maar ja. de tracklimmers moeten bekijken, et cetera, die deden het dus niet. Dus, dus ze konden niet rijden. Nou, gelukkig kunnen ze hier wel rijden. En ik hoop dat ze dat uh, uh, straks onder controle hebben. Ik hoorde een, een belletje. En dan, dat betekent dat we... Nee, ik dacht dat we onze ra uh, razende reporter... Leon van Essen de lijn hadden. Maar dat is niet zo. Dus uh, uh, wat wou ik nog zeggen? Uh, wij gaan om twee uur gaan we overschakelen naar Bloemendaal. Daar uh, zit... Uh, Rob Harms en Benno Veugen en zij gaan praten over uh, drie uur lang over de uh, reddingsbrigade uh, in Bloemendaal, ja. 100 jaar op gestaan, een groot feest daar natuurlijk en uh, de reddingsbrigade die ook vaak in Zandvoort ja. uh, dingen doet natuurlijk, hè, zeker uh, op het Noordstrand ja. en uh, dan komen we met uh, korte updates vanaf het circuit hoe het gaat, uh, komen we dan terug, dus dat is vanaf twee uur. Maar we gaan eerst nog even een uh, muziekje draaien. Uh, Leon? Oh, uh, ik hoor dat het misschien dat Leon er is. Of anders gaan we eerst, ja. eerst, even, eerst even muziek doen. Yeah, yeah, yeah. Uh, ja, het is e <laughs> even niet duidelijk of Leon uh, in de buurt is met zijn uh, reporter set. Ja. Ja? En, uh, ik, ik hoor dat het uh, groen licht komt. Want hij heeft waarschijnlijk iemand bij, bij zich die uh, iets kon vertellen vanaf het paddock, uh, waar het enorm druk is. Want uh, gisteren uh, was het uh, uh, redelijk stil nog, maar ja. vandaag uh, heel veel mensen... Die, de hoofdtribune, waar wij ook vol. zicht op hebben, die zit, uh, ja. zit die helemaal vol of niet? Ja. Dat weet ik ja. Zien. Ja. Ja. ja, ik kan het helemaal zien. Zit helemaal vol. We hebben ja. waarschijnlijk Leon in de lijn, klopt dat Leon? Ja, ja inderdaad. Ik, uh, ik sta hier op een zeer creatieve plek. Vertel. Creatool. Hier worden met waanzinnig mooie, zelfgefabriceerde houten karren... ...wordt hier een gigantische hindernis genomen. Oh, dat is... Ja, ja, dat is... Dat is... Ja, ja, ja, dan lopen hier allerhande mensen in de rode pakken. De ik, soorten... ik ga zo even verslag doen van de manier waarop deze man deze start samen zelf. Ja, geweldig. Dat is hartstikke leuk. Ja, komt hij, hè? Ja, prima. Ja. All right, ladies and gentlemen, we hebben hier twee nieuwe rigspiloten hier op onze start... We hebben hier twee totaal verschillende uitvindingen. We hebben hier een soort zeepkist dat al eerder lijkt op een trofietruck. Uh, en dan in de andere baan hebben we dan een zeepkist die eerder lijkt op een Formule 1 wagen. Het is een eigen uitvinding. Ze hebben dat we hier net vijf minuten geleden gemaakt in de pitstop. En nu gaan ze er gewoon meer racen. Laten we zien hoe het echt moet. Dus, dames en heren, racepiloten. Het is het moment. start jullie motoren. Vlas en Jorja, die V8 onder de motorkap Turbo Turbocharge En we gaan het klaarmaken voor de start 5, 3, 2, 1 En we zijn eraan begonnen, het aan de Hoe ziet ze gaan van de helling en over die finish Wat een grondje Wow Wow ja, heeft iedereen, dus iedereen het overleefd? Ja, iedereen is, heeft het overleefd. Okay. Ik sta hier nu naast een ongelooflijk kleurrijk pak met een ontzettend mooie man erin. Vertel, hoe komen jullie op dit idee? Wel, um, ik ben van CREATOOL en CREATOOL is een Belgisch ja, organisatiebedrijf en wij zijn uitvinders. Wij maken onze eigen levensgrote bouwpakketten. Je kan het een beetje vergelijken met een uit de kluiten gewassen meccano, zoiets. En daarmee kunnen kinderen, jongeren, volwassenen uh, hun ja, creativiteit, hun fantasie mee de vrije loop laten gaan. Want ze creëren hun eigen racewagen, zeepkisten. Maar even goed kan je er kramen mee maken, bruggen, uh, noem maar op. Maar vandaag zitten we natuurlijk op onze racebaan, hier op circuit van Zandvoort. En doen we uiteraard een race en niets anders. Voilà. En, en ik zie volwassenen, ik zie kinderen. Het, het maakt niet uit, iedereen mag instappen. Ja, iedereen mag instappen. Uh, kleine kinderen, grote kinderen, uh, kinderen ouder dan 65 jaar, iedereen is welkom om hier te bouwen en te racen. Ja, dat is het een leuke eraan. Nou, ik wens jullie nog ontzettend veel succes deze middag en deze en morgen uiteraard ook. Oké, okay, top. Hartelijk bedankt. We komt okay. naar de volgende. Ja, ik ried er van het zonnetje. <laughs> ja, het zijn geen Groningers geloof ik. Hè? Ze zijn meer Belgen, nee, nee, lijkt nee, mij. Nee. Ja. Ja, nee, ze komen uit België. Ja, dat was wel opgevallen. Het een on ja. ongelofelijke sfeer hier. Ik ga nu even aan een van de dames die net uitgestapt is... Hoe was dit nou? Ontzettend leuk! Ja, ontzettend leuk. Ik dacht dat hij helemaal uit elkaar zou vallen, maar hij was niet zo. Hij bleef helemaal heel. Maar je had hem zelf in elkaar gezet, dus als hij wel. Nee, mijn zoons hadden het gedaan en die hebben er ook op, denk ik. Ja. Nou, ja, wel. Komt zeker goed. Ja. Nou, okay. zo, zo blijkt me weer, uh, Leon dat het gewoon een dagje uit is voor de hele familie <laughs> hier is in Nederland. Het, ja, het is echt geweldig. Ze ja, wel. leuk. Kun je nog boven? Bo ik, uh, ik zoek weer eens een nieuwe plek. Ja, ga maar rustig kijken terwijl wij ja, want... de Formule 1-wagens -e weer langs zien komen. Dank je wel voor je okay. leuke bijdrage. Dank je. Ja. Uh, ja, dan gaan we toch even over naar muziek, denk ik, Marja. Zal ja, we dat maar doen. prima. Ja. Goed idee. Dat lijkt me ook. Uh, radio. You Every step Of The way CFM Raise Radio Hello Ben ik, ben ik er nu in? Ik... Ja, je, ja je, bent in, je bent erin. Ben ik erin? Ja, we wilden nog even een muziekje draaien, maar uh, je, je bent zo snel, Leon. Oh, hartstikke leuk dat je er weer oh, okay. bent. Zeg het maar, waar, waar sta je? Nou, ja, ik sta nu bij uh, Histocard. Histocard? Dat zijn die, die, die kleine monsters. Waar uh, menige coureur van nu ook ooit in begonnen is. En ik sta hier met de man die ooit uh, de eerste heeft gebouwd, de eerste heeft gereden. Daar komt hij. Ja, wat moet ik zeggen? Wie ben, bent u. Ik ben Henk Deken. Ik was uh, 16 jaar. Toen kwamen de eerste berichten over karts uit Amerika. Die stonden in autovisie. En mijn vader, die ook een race enthousiast was... had een aanhangwagenfabriek had een En die zei meteen, ik ga er voor jou een bouwen. Dat was de eerste kart in Nederland, 1958. En toen? En toen. Toen begon in 19... Er waren meer mensen die gingen karts bouwen. En in uh, 1960 zijn de eerste races begonnen... De eerste race in Hoesbroek op uh, Koninginnedag. En de tweede race in Den Helder op uh, Bevrijdingsdag. En sindsdien toen waren er ook al een stuk of 20, 30 kutsen, of Skelters heten die dingen toen nog. Die waren daar aanwezig. En daar hebben we onze eerste races gereden. En nu heeft hij uh, hier een hele verzameling staan. Allerlei soorten, smalle bandjes, brede bandjes. Dat heeft allemaal te maken met bouwjaar en type waarmee er wordt. Ja, dat klopt. Want in het begin was er niks. Er waren geen banden, geen motoren, er was niks. Heel veel mensen hebben toen gewoon eigen, zelf een skelter gebouwd. En er, en er een motorfietsmotor opgezet. En daar racen we mee. En het was heel veel plezier, want niemand dacht nog aan de formule 1. Die wou gewoon razen, razen tegen elkaar. En dat deden we. En ook en leuk om te vertellen dat onze bekende Gijs van Lennep was in Den Helder er ook bij. En toen heeft hij toch iets gedaan wat hij niet in zijn boek geschreven heeft. Hij was met zijn het publiek ingevlogen. Maar dat was hij vergeten. Ik heb de er gelukkig nog een krant dus ik wil het laten zien. Dit zijn toch wel mooie anekdotes als je zo met de mannen staat te praten die al jaren met, met de historie bezig zijn... Van, nou ja, de autosport, de kartsport, uh, we komen van alles tegen. Ik heb begrepen dat een broer, ja. ook nog een... Mijn oudste broer, die heeft met een door mijn vader gebouwde sportwagen hier op Zandvoort gereest. En die kon dus ook. Mijn vader die was een amateur geweest in de eind... Uh, begin twintige jaren die buurt. En wat deed je dan? Dan had je een motorfiets erheen mee naar je werk... En dan sloopte je voor de race op zondag, sloopte je alles eraf wat niet nodig was om hard te rijden. Behalve de remmen dan. En dan ging je racen. Heerlijke tijden waren dat. dat waren... En eerlijk gezegd, als je hier rondloopt, voel je dat hè? Heerlijke tijden, kan je ook wel wel een kanttekening plaatsen. Want mijn oudste broer wilde gaan motor racen. En toen zei pa, lijkt me geen goed idee, want van de zes... Racende vrienden waren er maar twee die niet dood of, of invalide waren. Dus hij vond motorracen niet zo geweldig. Nou, laten we blij zijn dat de huidige sport wat dat betreft toch een stuk veiliger is. Ongelooflijk. Het is oog... Ik heb nog de zestig de, de, de en e jaren met de Formule 1 meegemaakt. Ieder jaar reden drie, vier, vijf 5 dood. Gelukkig is dat voorbij. Zelfs de motorrijders die, die hebben een airbag om het vallen op te vangen. Ongelooflijk. Hartstikke goed dat dat zo is, dankjewel. Oké, okay. graag gedaan. Ja, er is een hoop gebeurd. Oké, okay. ik wandel weer naar ja, het volgende prima, stekje. Ja, ja, dankjewel. Ja, prima, oké. Okay. Ja, er is een hoop gebeurd, mooi, hè? in die 75 ja, 75 ja, hè? Veilig. Ja, ja Veiligheid, ja. Veiligheid, ja, ik heb, absoluut. Ik heb uh, meegemaakt in. Uh, uh, want ik deed uh, uh, Formule 1-verslag voor het Algemeen nog. Mm -hmm. uh, ik heb uh, bijvoorbeeld ook uh, Gilles Villeneuve, de grote coureur uit Canada. We waren nu op het zilveren circuit rijden dit ja. weekend. Uh, die overleed in 82 in, uh, in Zolder in België. Oké. Okay. was, daar, dat was ja. natuurlijk, uh, die reed heen in op, op zaterdag. En uh, ja, nu hebben ze allemaal beschermende zaken, zoals uh, het ne en next shoulder, uh, en uh, rolbeugels en noem maar op. Maar dat was toen helemaal niet. Nee. Kun je je voorstellen? ze? moet we wel een groot hart hebben om uh, zo'n wagen in te stappen, hè? Nou, ik denk dat de pioniers ook met name, die, die, die dat racen op, ja. op de kaart gezet hebben, dat dat ja. echt wel mensen met een heel groot hart waren. Ja, maar ik, uh, het is wel zo dat, dat er een hoop uh, coureurs om het leven zijn gekomen. Ja. En uh, ja, met dat in het achterhoofd, dan stap je er niet zo makkelijk in, toch? Nee, nee, nee. Zou jij het doen? Nee, nee, nee. Nee, nee, dat denk nee, ik ook niet. nee absoluut niet. Nee, en nee. Uh, nou ja, op Zomvoort hebben we natuurlijk in 1973 ook een uh, verschrikkelijk ongeluk gehad. Weet je dat nog? Nee. Dat was, uh, nou, als ik het vertel, dan weet je het waarschijnlijk wel. Roger Williamson. Die bij Tunnel Oost zeg maar uh, in de brand vloog. Ah oh, ja, weet je dat nog? Ja, in de brand. Ja. Ja, ik woonde toen in de Willem Kloostraat en uh, ik keek de, toen voor de televisie toevallig en ik zag dat gebeuren, grote rookbolken en uh, ik liep naar buiten. Ik zag gewoon die rookbollen gaan. Ik denk, oh god, wat is een hele ja. En dat was toen met met uh, de brandweermensen die niet op tijd uh, erbij waren en. Uh, uh, iemand die een andere coureur die hielp ook nog een beetje wel. Ja, dat was een verschrikkelijk gezicht allemaal live op televisie. En dat is toen wel is de, de beveiliging ook uh, onder de loep genomen. Daarna, daarna is de beveiliging onder, onder de loep genomen. En uh, Jackie Stewart reed toen bijvoorbeeld ook uh, nog. En uh, die heeft zich enorm uh, uh, zeg maar op de veiligheid gericht. en uh, ja. Ja, toen, toen is er ook een hoop gebeurd hoor. Hij vertelde vorig jaar, of twee jaar geleden, vorig jaar was het niet. Twee jaar geleden met de Grand Prix dat. Uh, uh, bijvoorbeeld een dokter die uh, erbij was. Uh, ja. ja, die hadden ze gewoon ergens uit een uh, kraamkamer uh, gehaald of zo. Die wist helemaal niks van, uh, van Rezen. Ja. En later uh, zijn er echt gespecialiseerde artsen ja. gekomen. En ook een mobiele uh, ziekenhuizen, ja. zoals hè, die ja. uh, opgebouwd worden. Dus wat dat betreft is er een hoop uh, verbeterd, kunnen we wel zeggen. Uh, goed, we gaan even een plaat draaien. weer. Wat gaan we draaien, Isabel? Hey. Okay. Ja, ze moet even kijken. Dat uh, Ja. Nou. Killing me softly moet zijn van de Fuji. Killing softly. Oh ja, nee. dat is wel een bekende man. my life with his words. Killing me softly.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 And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my heart. Strumming my pain with his finger. One time, one time. Singing my life with his words.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 why do i killing me, so, me. verder met uh, ZFM Race Radio uh, terwijl hier even een prachtige wat zal het zijn? Formule 1 auto. Ja, dat is een Formule 1 auto. Maar de, de, de hele achterkant dichteraf lijkt het wel. Zo'n lekker band dan nou ja, Nee, goed. geen lekker band. Oh, geen lekker band. Oké, okay, nee. maar goed ook. Ja. En als we even iets verder kijken, dan dus zien we de hele tribune vol zitten. En uh, ja, net is uh, Hans Rodenburg, welkom uh, Hans, uh, van de DAF Club Nederland. Die, die heeft net een ronde gereden. Heb jij zelf gereden of niet? In de DAF? Ik heb mijn auto eventjes afgestaan. Oh, je hebt je auto afgestaan. Nou, Heel die goed. Die, uh, Oeh, die, die, die heeft niet te hard gereden toch, hè? Die ook, he? kapot was hard gereden. Oké. Okay. Ja, want we gaan praten over de DAFs. Um, DOF Club Nederland. Uh, uh, hoe lang bestaat die al? Die is in uh, 1980 opgericht. Ja, goed in de microfoon. Ja. <laughs> 1980 opgericht. Ja. En uh, dus zo lang bestaat die? 1980, dus al 43 jaar, dat is wel redelijk ja. Ben je bij de oprichting betrokken geweest? Nee, dat niet. Qua leeftijd had het gekund, maar ik ben later ingestapt. Ik kwam bijna zeggen, dat kan leeftijd, qua leeftijd niet, maar ik ben later ingestapt. Waarom de fascinatie voor de DAF's? Ja, het is, het is, ah, het is een, een Nederlands product. Ja. Het is echt uh, Nederlands trots, zou ja. ik bijna zeggen, als je kijkt naar met de fokken. Autos. Hè, een beetje. Ja, net als fokken. Ja. Ja, ja. En uh, met die hele beroemde variomatic waarmee je eigenlijk uh, duizend en één versnellingen hebt. Ja. Uh, je hoeft nooit te schakelen, nee, je hoeft alleen niet. maar gas geven en remmen te vergelijken ja. met een elektrische auto. Ja. Je, ja. je voelt helemaal geen overbrenging. En, en was, was dat eigenlijk de voorloper van uh, wat we nu hebben, de, de automaat, automaat uh, hmm. zeg maar, in de Ja. Auto, ja? Nou ja, het, het leuke is dat de Variomatic <kuggen> wordt nu nog op grote schaal als het ware nagemaakt, maar dan als een CVT. Continu variabele var ja, ja, Transmissie. Va transmissie. Ja? ja, klopt. En uh, ja, daar worden miljoenen van verkocht. Dus ja. uh, wat dat betreft uh, en, en de basis daarvan is de Variomatic, ja. die in achter 50 is uitgevonden. Oké, okay. door, van door. door hè? Ja, Huub van door. Ja. Ja. Ja. En. Um doen die uh, DAF's het ook mee met, met races? Me er op. zijn uh, behoorlijk wat, uh, uh, wat ouderen, met name, ja. die, uh, die volop met races meedoen. en uh, Er zijn ook allerlei filmpjes op YouTube te vinden, waarin je ziet dat die DAF uh, ontzettend goed uh, meekomt in die races. Juist ook, omdat er hoeft helemaal en niet geschakeld te worden. Daar ja, ja. uh, nou wil je een seconde mee ja, natuurlijk. Absoluut. Hè? Ja, ja. Ja. Is dat wel wat voor jou? Uh, ja. mooi, of niet? Nou, en hij reed net zo hard achteruit als Vooruit, hè? Dat is zo. Dat is zo. En, en uh, kijk, ik, ik, wat ik ga uh, zeggen is, is niet omdat dat destijds uh, uh, heel erg was. Want over het algemeen werden de hele oude DAFjes... die werden daarvoor ingezet en kapot gereden. Maar ja, ze kunnen achteruit net zo hard als vooruit. Ja. En uh, het mooiste bewijs wat daarvoor geleverd is... is vorig jaar hier op het circuit Max Verstappen... Uh, tegen Yuki Tsunoda. Ja, Tsunoda. In een achteruitrace. Ja. Uh, als je naar internet gaat en je, je toetst Max achteruit... dan kom je bij die opnames terecht. Geweldig. Hilarisch ja. om te zien. En natuurlijk, Max won... Ja, uiteraard. Wint, maar dat kwam vooral die omdat, ook omdat hij, in ja, ja. Vooral ook omdat hij in mijn DAF reed. Ja, dat dus, ja. ja, ja, ja, ja. was het. Oh, je was echt geprepareerd. Ja. Niet. ja, maar en, en, die van de Yuki niet. Je nou, Joekie... Uh, ik denk dat het hier zo'n beetje tegen deze muur was. Ja, we zitten bijna bij de uitzending. Ja. Ja. Ja. Uh, hier moest hij dus achteruit een, uh, een chicaan nemen. Ja. Oh. En hij stuurde iets te ver naar rechts. En kraalde in de muur. Ja. ja helaas, uh, die Daf heeft het niet uh, overleefd. Ja. Wat zei hij in de afloop? Sorry. Uh, ja, hij, hij was uh, ontzettend. Uh, boos op zichzelf. Boos op zichzelf. Okay. Uh, Heeft de eigenaar ook duizend keer zijn excuses aangeboden? En een heel leuk pakket met allerlei spulletjes ja. van het merk wat hij vertegenwoordigt. En, uh, dus dat nou, is ook wel goed gekomen. Dat is uiteindelijk goed oh, okay. gekomen. Ja. Uh, ja, want wie vroeger op het circuit. We hebben achteruit gehad, ja. Ja. Die waren we achteruitreces gehad. ja. Die werden ook goed bezocht, moet ik zeggen. Ja, ja. Uh, dat de ja. deden allemaal onder uh, ja, Even duinen. Daarnet, ja, onder Even presenteerden dat, ja. Op, uh, ja. Ja. Nou, heel leuk, ja. hè? Ja, dat ja. was leuk. Ja. Ja. In die kerf en race. Ja. Dat waren ja, mooie tijden. Kerf ja. Ja. en race was ja. ook? kerf en race ja. had je. Ja, ook. ja. ja. ja. ja. ja. Maar ja. nu rijden we echt vooruit. Ja. En het leuke is toch ook, vind ik, we hebben ontzettend veel jonge leden. Leuk. In tegenstelling tot andere clubs. we krijgen ja. ook steeds meer nieuwe uh, jonge leden. En dat komt niet omdat ze achteruitrijden zo hard stikke leuk vinden. Nee, <laughs> ze vinden de techniek leuk. Het is. Ja. Eenvoudige techniek. Vrij eenvoudige, ja. Je kan een heleboel zelf doen aan je auto. Mm. Uh, en als je een DAF of een Volvo met Variomatic wil kopen, ben je eigenlijk helemaal niet zo gek voor geld kwijt. Nee, uh. dat dus dat trekt de jeugd aan. Het ja. was ook wel imago dingetje op een gegeven ja, moment. Jawel. Want DAF stond wel bekend als de ja. oude vandaag dagen auto. Ja, ja, ja. En, uh... nou, dat imago is hij wel kwijt. Ja. We, we hebben ook wel uh, en ook uh, jongere uh, vrouwen als lid, hè? Ja. maar dat imago van.. Uh, ja. Hè, een oude, oude wijvenauto. Nee, ja. is, uh, dat is echt. En het is echt de DAF 33 waar we dan over nee, praten? Nee, oh, we praten over de, over de DAF. Of ja, Nee, we praten over de DAF 600. 600 zo. Tot en met de DAF 66. Oh. En daartussen zitten allerlei modellen uh, en types. Uh, Je dacht alleen de DAF 33, nee, maar die bestaat nee. toch ook of niet? Ja, natuurlijk, ja, die bestaat ook. ook. Ja. Maar het is begonnen met de DAF 600 ja, ja. Uh, in 58. en daarna zijn er allemaal andere modellen verschenen. Ja. En als je al die modellen en, en ook de beschrijvingen en, en foto's en uh, interieurs en dergelijke wil bekijken... ga dan gewoon naar dafclub.nl en kijk bij alle modellen. En je, ja, je ziet er ook hele leuke films over verschillende ja. merken en, of types en... Uh, als dat nou zo'n succes was hè, die DAF? Waarom is het nooit meer in productie gekomen? Nou ja, de productie is uiteindelijk overgenomen door Volvo. Ja. Dus ja. Uh, ergens in de zeventiger in de jaren ging het inderdaad met DAF niet zo goed en uh, nam Volvo de DAF-fabriek over. In Borne hè? Ja, en uh, nou, daarna hebben ze dus een, een, een enige tijd nog uh, auto's gemaakt met een Variomatic. Ja. Maar onder de naam Volvo, dus een Volvo 66 en een Volvo ja. 340 en een Volvo 343. Ja, en daarna is het eigenlijk uh, door Volvo is het, uh, is het, het Ja, ja. ja, ja, ja. En, en, en nog steeds in de belangstelling hè, Borden. Ja. Ja, nog zeker. Afgelopen ja. week nog in het nieuws. Ja. Wat, wat maken ze nu? De koepers, de Mini-Coopers of de ja, BMW? Ja, ze maken voor BMW maken ze auto's. Ja, uh, klopt. Ja, en, en het is heel lastig in die autofabrikage uh, om daar ja, goede opdrachtgevers ja. te, te, te, te vinden. Die markt is natuurlijk heel overspannen. Ja. Maar aan de andere ja. kant is er ook een heleboel onduidelijkheid. Wordt het nu ja. echt elektrisch of gaan ja. we toch op waterstof ja. gaan rijden? Ja. Ja. En, en, nou ja, dat, ja. dat maakt dat de speelveld ja. uh, heel onrustig. En ze willen natuurlijk uh, assemblages uh, ja. in gekoppelende ja. landen doen. Ja. Dat is ja. Ja. Ook, ook speelt dat. ook mee. Ook dat. Ja. Ja. Ook dat. Wat, dus, wat wordt het uh, denkt u in de toekomst? Waterstof. Ik denk dat het waterstof ja? Ja. is. Maar er moet nu... ook nog een hoop gebeuren. Hè? Er nog... moet een hoop gebeuren. Maar als je ziet wat een ontwikkelingen er zijn. En, en de investeringen die nu ook worden gedaan. Ook op de Noordzee. Met hele uh, uh, windparken. Ja. Die ja. vervolgens ook waterstof gaan, uh, gaan produceren. Ja. Ja. Ja. Ja. Dan denk ik uiteindelijk dat het waterstof gaat worden. Omdat je ook ziet dat met name in de Afrikaanse landen. we alle bouwstoffen voor uh, batterijen en accu's uh, ja. uit de grond moet worden gehaald. Ja, ja. Dat, dat begint een beetje op te raken. Ja, dat is ook. Een... En, ja. en je hebt een enorme bende uh, ja. als je oh, oh, straks ja. allemaal ja. Af, uh, uh, afgevallen ja. accu's ja. en batterijen ja, ja. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het... Uh, ik hoop het ook. Ja, ja. Water, ik, ik ook. Ja. Jullie doen nu demonstraties of echt lezen of niet? Nee, wij, wij uh, zijn hier vandaag en morgen met uh, zo'n 25 DAF's van ja. allemaal leden. Ja. Uh, die zetten we neer aan de toevoerweg. Nou, ja. Ja. Oh ja, ontzettend veel bekijks. Ja, ja, ja. ja. We hebben hier een, een DAF-club stand. Waar, uh, waar je ook kan zien hoe zo'n Variomatic eruit ziet. Ja, en, uh, ja, ja, ja. Hoe die werkt. Uh, daar, geven we op, uh, daar, daar worden ook films vertoond. Ga anders hoor je de met auto's. Oké, oké. Ja, nee, ze moeten mij horen, niet die auto's. We moet je de microfoon hebben geplaatst worden. Ja, ja. hebben de auto's overal, dat moeten ja. we, ja. we niet hebben. Nee. Maar... Uh, uh, uh, dus dus uh, dat zijn clubleden, die zetten ja. hier een auto neer. Die worden bekeken en ze geven uitleg. Bij de Clubcent geven we uitleg. En we rijden dan uh, vandaag, hebben we dat net gedaan, een hele parade rond ja. met, uh, met de DAFs over het circuit. Nou, dat vinden ze prachtig. Ja, en morgen gaan we dat weer doen. Ja. En dan rijden jullie vanavond ook mee in de, in de parade door het dorp? Nou, uh, heel laat kreeg ik daar de uitnodiging voor. Ja, uh, en, en ja, dus we gaan uh, vanavond oh, meerijden oh, en ik heb uh, ja. de speaker notes uh, heb ik ja. al ingeleverd. In Zandvoort uh, is het altijd een enorm leuk evenement. Het ja. ja. ja. duurt, duurt niet lang, anderhalf, twee uur, maar okay. het is erg leuk. Ja. Okay. Er zijn honderden mensen, duizenden mensen ja. eigenlijk in het dorp, dus dat ja. is uh, heel leuk. Hebben nee, we weer... dat nog een hm? keer gedaan? Nee, vorig jaar heb ik het niet gedaan. Toen hebben we wel een aantal DAF's mee laten rijden. Ja, uh, ja. En uh, dit keer mocht ik uh, ook meedoen. Oké. Okay. Dus ja. uh, vanavond ja. rijd ik ook mee. Ja, ja. begrijp yes. ik. Wat is uw functie eigenlijk, in de DAF-club? Nou, ik, ik ben lid van het bestuur. En ja. dat is een bestuur van, uh, waar, waar alle verschillende functies in ondergebracht zijn. Ja. En ik hou me met name bezig met de redactie. We hebben een webredactie en een uh, traditionele redactie voor ons blad. Leuk. En uh, ik doe de PR. Of verantwoordelijk voor de PR. Oh, yeah. En gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen. We zijn vandaag hier met uh, 7, 8 uh, mensen uit de PR-commissie. We hebben ons handen vol om alles goed te regelen. Zit maar... u op de juiste plek voor de radio? Ja, ja toch? Ah, okay. okay. ja, okay. Zit even radio. We zijn hier uh, drie dagen live uit. Dus hartstikke, het is hartstikke leuk. leuk. Ja. Ik denk dat er ook mensen luisteren. Dat ja, nou, is wel prima. prima. Ja. Het uh, is niet jou. Ja, jij, jij bent van de, van de, van de eend, hè? zei je ja, net. Ja, ik, ik uh, ben helemaal gek van de lelijkheid. Ook omdat, stel de mankeert iets aan, hè? dat had je met de DAF ja. ook. Ja. Je doet die motorklep ja. open, je zit wat aan die touwtjes te frunneken en hij doet het. Ja, hij doet het. <laughs> ja. Zelfs ik kan het. Dat ja, moet ik eigenlijk ook hebben. Ja. Ja. Ja. Tegenwoordig, de, aan mijn auto, ik heb nu een, C, een Citroën C1. Als ik nu een lampje wil verwisselen, dan moet ik naar de garage. Dat ja. is toch idioot? Ja, is het, ja. Ja. Ja. Ja, is het ja. ook. Ja. En ja. daar, daar steken ze een stekker erin en dan kunnen ze de helemaal hele ja. Ja. Ja. Ja. Ja. nieuwe. En bovendien, die auto's hadden een vering, jongen. Ja, ja. dat ja. is wel ja, Geweldig. Zit er ook een goede vering in de dag of niet? Ja, ja die van, van mij heb ook. ik wat stugger gemaakt, maar uh, die wat beter op de weg ligt. Oh, wat beter ja. op de weg. Ja. Ja. Goede weg. Maar qua vering is het uh, ja. prima. Rijdt u ja. er ook privé mee? Ja, ik rijd er bijna dagelijks mee. goed. Ja, ook in de winter, ook als het er gepekeld wordt. Als je maar goed onderhoudt. Ja, dan, uh, dan, dan blijft uh, hij het doen. Dan, dan blijft hij doen. makkelijk mee op de snelweg, 100, 130, dat is gewoon Geen probleem. Ja. Nou, ja. Maar nou, je, trek altijd wel bekijks, denk ik. Je trekt en bekijks. Zie je mensen je... echt omkijken? Ja, ja, nee, je zit uh, omkijken, duimpjes omhoog. Ja, zo, ja, toch wel, ja, ja, ja, mensen die eerst ook op de rijksweg voorbijrijden. en dan ineens ja. op de rem gaan staan om een foto je? te maken. En, oh ja, wat ja. leuk. Ja, dat is wel grappig ja. natuurlijk. En over het algemeen, ja, bij stoplichten zien ze toch vaak onze achterlichten. Ja. Want ja, omdat je geen versnelling hebt. Nee, ja. ben je, je snel bent, weg je natuurlijk. echt natuurlijk. zo weg. Zo ja. weg, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Dat is helemaal mooi natuurlijk. Ja. Uh, als je nou zo'n zo wagen wil aanschaffen, is dat nog mogelijk of niet? Jawel. Er, ja. uh, er zijn een, in Nederland een aantal garagebedrijven ja. die, die echt gespecialiseerd zijn in, in DAF. Oh ja? En uh, je kan ze echt uh, volop kopen nog. Dus ja. als je op Marktplaats kijkt dan... Uh, ja, daar moet je uitkijken. Dan, dan, dan moet je daar, uh, ja. Uh, je kan beter naar een, een, een, een goede een garage gaan. Een en goed dan, heb ja. juist, dan heb je een betrouwbare auto. Nou, ook het algemeen zijn ze ook heel goed onderhouden. Ja. Beter als de Eend. Want de Eend, ja. die, die, die, daar zijn er niet zo heel erg veel meer van. Nee, maar de nee. DAF's zijn altijd goed onderhouden. Ja, uh, we hebben goed onderhouden. 2000 leden. En die hebben met elkaar zo'n 3000 DAF's en zo. Volvo's. En uh, ja, de oudste is uit, uit 1959... Hmm. En die wagen ja, die ziet er nog gewoon als nieuw uit, ja. naar Die wordt gewoon prima onderhouden. Ja. En, ja. Uh, Hij het voordeel van de club is ook dat... Kijk, over het algemeen onderdelen, dat is met de eend ook uh, het geval ja. geweest, die zijn vaak heel moeilijk te krijgen. Ja. Ja. Nou, we hebben in, in uh, Gelderop een enorm magazijn, zo groot zelfs, dat, dat de magazijnmeester me wel eens oh, ja. heeft verteld van joh, als we willen maken wij 100 nieuwe DAF's. Meerdere, ja. Met wat daar ligt. Dat dus is ook over. gigantisch wat daar ligt. Ja maar mensen kunnen ook onderling op die website zeg maar elkaar vragen stellen. Ja, ja, we hebben een forum ja. op de website. een forum inderdaad, ja. en dat is natuurlijk heel leuk, want als jij er een vraag stelt, ja. dan komen er altijd antwoorden. Ja, natuurlijk. ja. ja. en ook we hebben motor. ook een Facebook-pagina. Die is dat is ja, je hoeft maar eventjes iets te vragen, ja, je krijgt dertig antwoorden ja, in een minuut tijd. nou, ik uh, vond het heel leuk om over de daf gesproken te hebben. Uh, misschien is er nog iets dat u zegt van, nou, dat wil ik ook nog kwijt. Ik ben het niet, maar. Nee, het enige is, ja, wat ik al heb gezegd. kijk gewoon eens op dafclub.nl. Ja, dat, ja. Is, ja. Dat, dat, ja zeker doen. dat is het podium ja. waar je uh, van alles kan uh, vinden. Hartstikke leuk. Uh, uh, films kan bekijken, enorme prachtige fotoshows, ook van de historic Grand Prix, Leuk. waar we nu vandaag ja. zitten. Er is zelfs uh, uniek. Vandaag uh, mochten we met een drone filmen <lacht> boven zich oh, ja? Nou, oh, dat oh, moet de, je ja. voor elkaar zien te krijgen. Dat mogen ah, ja. iets, uh, nou, van daar staat nee. hij, heeft, uh, hij heeft het gedaan. De, de drone man. De drone man. <lacht> ja, dus, uh, nee. ja. En die komt ja. op de site te staan van jullie. Wat? Die dat komt op... op de site ja, van jullie te staan? Ja, alles komt op de site te staan. Ja. Dat lijkt me wel Foto's, leuk. Foto's, ja. video's. Het is wel knap hoor, om een drone hier te laten zien. Ja, dat, ja. Dat, dat willen ze liever niet. Nee, dat willen nee. ze liever niet. Maar ja, ja. <laughs> Toch voor de elkaar, charme nee. van de dag. Ja. De charme ja, ja. ja, ja. van, ja. van, ja. van de dag. Nou, ik wens als u uh, vanavond in het dorp bent, uh, erg veel plezier bij ja. de parade. Ja. Dat gaan <laughs> we zeer praten. Wellicht komen elkaar nog tegen. Ja, wie weet. Oké, meneer Rodeburg, hartelijk bedankt voor uw komst. Graag gedaan. Wij gaan eruit met een plaatje, of eruit, we gaan weer een plaatje draaien. Oké.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 Er is leven, er is leven na de dood Steek je snikkel zonder rubber in een hetero of een poot Er is leven, er is leven na de dood Na de dood Uh, verder eigenlijk, maar uh, we hebben op dit moment geen gasten. Maar we horen net de Vinga Boys. En die kwam uit de lijst van uh, Pim Groof, die ken je ja. ook en ja, natuurlijk. Ja. En uh, Pim heeft een uh, oh. lijst van muziek samengesteld tussen 48 en 93. Uh, nee. nee, 2023. 20, ja. 75 jaar, hè? hartstikke leuk ja. natuurlijk. Uh, dit nummer kennen jij waarschijnlijk ook wel. Ja, He? absoluut. De Vingna Boys, ja, ja dat ja. was uh, mooi. Het is even stil op het circuit, ik weet niet waarom, uh, waarom er niet gereden wordt. Het is, uh, gereden wordt. Uh, het is hè? een pauze. Oh, we pauze. hebben de lunchpauze, ja, natuurlijk. Ja. Maar we moeten straks ook even wat eten. Ik zag net het, uh, de tribune helemaal vol zitten, dat zie je niet zoveel bij niet-Formule nee. 1 evenement. Uh, ...dat de tribune helemaal vol zit. Want ja. bij nationale races komen er misschien... ...een uh, paar duizend mensen, twee, drie duizend mensen. Maar ik denk dat er toch wel vandaag... Uh, ...tegen de vijftienduizend uh, gasten zijn hier. Zeker is natuurlijk ja, zeker, hoor. Ja. En uh, de, wind staat, ja, de wind staat wel naar het dorp. Dus ik denk dat het dorp mee kan genieten... ...van de geluiden van het circuit. Ik zag gisteren al uh, wat uh, klachten daarover. Ja? Vind je dat terecht of niet? Nee, ik vind het niet terecht. Je weet dat je hier woont en uh, ja. je weet dat het circuit hier ligt. En uh, ja... ja. Het ja. is zo. Nee, maar weet je trouwens, dat ik, ik, ik heb een, een paard gehad hè? en ik heb altijd paard gereden ja. in de AWD. Maar in de AWD hoor je het nog harder dan dat je het in het dorp hoort. Echt waar? Hoe, ja. hoe kan dat dan? Geen idee. Ik denk dat het de gedragen het wordt of zo. Het ja. ja, zou kunnen, maar uh, je bent natuurlijk gewend aan de stilte, dus je hoort daar eigenlijk alles. Dus ja, dat bedoel. is waar. Ja denk ik. Uh, maar je mag natuurlijk niet met een paard in de algemene uh, Amstelse wa ja. Waterlijn. Je hebt paarden. Oh, er is, is zelfs één ruiterpart vernoemd naar mijn paard. Ga weg. Ja. En hoe heet jouw paard? Rodriguez. Roderikus? Ja, Roderikus. Dat is ook een formule 1 kleur geweest volgens mij. Maar is het de Allee of de Boulevard? Nee, de route Roderikus. De route. En waarom is dat in mijn paard genoemd dan? Omdat ik er heel erg achteraan ben gegaan om daar een extra route te krijgen. Nee, dat is waar. Waar heb je dat gedaan? Bij de Amsterdamse gemeenteraad? Nee, nee, nee. Ja, eerst via de Amsterdamse gemeenteraad. Via de Amsterdamse gemeenteraad word je dan doorverwezen naar water. Net. En, waternet, dus en je met je waternet uh, moet je dan uh, gaan dealen. Nou, dus. Was het lastig of niet? Zo, dat ja. wil je niet weten. Dan ben je wel uh, 75 jaar nee, Vijf jaar ben ik ermee bezig Vijf jaar, ben Vijf bezig jaar, jaar mee bezig geweest. Ja. En toen jij op een gegeven moment uh, de groene vlag deed, dacht je van: dit ja. is mijn geluid. Ja. Ja, ja het, toch echt, het, het ging ook heel op en neer. Hè, van uh, ja. uh, We gaan het voor elkaar krijgen en dan, nee, en dan, dan krijgen we het toch weer afgewezen. En, je, en, ja. uh, en je hebt momenten meegemaakt dat je dacht van nou dat gaat gewoon dat niet lukken. Het gaat niet lukken, ja. ja. ja maar ja. hoe kreeg je dan opeens weer. De hoop dat het wel zou lukken. Omdat ik op een gegeven moment toch weer die route moest gaan aanpassen. Ja. Want ja, ik kwam bij een wateropslag uh, ja, ja, ja. en dan ja, nou, ja. route weer aanpassen. Oh. En toen konden ze er eigenlijk niet meer omheen. Want ik ben ook met die uh, nou, de meest moeilijke figuren gaan praten. Zoals ja. Stichting Duinbehoud en oh, ja, ja. Stichting uh, AWD uh, oh, ja, ja. Nou, Milieutoestand. En uh, die had ik op een gegeven moment had ik niet met me mee. En dat heeft uiteindelijk ze over de streep getrokken. Ja, want die ruitenpaar die moet je wel aanleggen dan ook nog, of niet? Ja, ja, ja. ja, ja. Dat, dat kost ook uh, geld natuurlijk. Een onderhoud kost geld, ja. ja dus uh, wie betaalt dat dan? Dat is uh, waternet. We betaal oh, waternet. De, de, weet het, je betaalt als ruiter 30 euro per jaar. Oh, die betaal je, dan moet je wel betalen. Ja, voor een ruitenkaart. Zijn er veel mensen met een paard die erheen gaan? Nou, valt best mee hoor, zo'n uh, 220, 230 oh, nee, mensen. Ja. Ik vind het altijd jammer dat je niet in de AWD kan fietsen. Ja, vind ik ook. He, er is wel uh, ooit een, een plan geweest om ja. een fietspad aan te leggen. En dat is maar... op de laatste 50 meter, vlak ja. voor, de, voor, de, voor de natuurbrug, ja. is dat vastgelopen. Ja, jammer hè. Ja. Ja, zonde, want uh, wat doen fietsers nou, uh, wat kunnen die op schade aanrichten? Dan denk hè, eh, toch? ja. Ik denk meer die voetgangers die al uh, buiten de, al die paden lopen. Wat ja. trouwens ook mag, he, trouwens. Ja. Maar dat die meer gaan ja Wat denk dat je dat van die, die, die herten? Ja, inderdaad. Die herten, die, die, die lopen overal. Oh, die en die maken overal paden en alles. Ja, en dan dat ook. ga je zo moeilijk doen over een ruitenpad. Absoluut. Nee, dat ben ik helemaal een beetje eens. Maar ja, goed, het blijft al met al een gigantisch mooi gebied. He, om, ja, het is, in... wel, uh, je, het is echt eventjes uh, naar buiten. Maar ja, als je er zoveel jaar rijdt. Dan heb je het heen en weer pad ook wel een ja, beetje gehad, ja. Op een gegeven moment. Ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Dus. Maar het is natuurlijk vooral de stilte die je daar uh, beleeft. En, uh, dat is heerlijk. Ja, ja. Uh, gigantisch. En, en uh, ja, dan hoor je af en toe misschien die racegeluiden, maar oh, dat moet je dat... gewoon voor lief nemen toch? Ja, vind ik, toch? ik wel. Ja, vind Echt ik En ik heb er geen last van hoor. Uh, wij zijn allebei inwoners voor ja. de, uh, Nee hoor, De, de mensen die uh... later hier zijn komen wonen, ik kan me voorstellen dat ze uh, af en toe die geluiden horen, maar uh, dan denk ik van ja, uh, wat maakt ja. het uit, weet je. Ja. Bedoel, ja, weet je, uh, dit, het circuit heeft er altijd gelegen. Ja, Hoe lang je hier noem, ook woont. Ik, ja, zo is het. Zo dus is het uh, ja. Ja. moet niet moeilijk doen. Nee, vind ik ook. Uh, uh, Leon, want jij bent de technicus van dienst. We gaan er bijna uit, denk ik. Want het uh, nieuws van 1 uur gaat ons uh, inhalen. Ja. Denk ik. Dus uh, we gaan uh, afsluiten. Uh, dit uh, uur. We hebben nog straks nog een uur en dan, uh, daarna gaan we naar uh, Bloemendaal overschakelen. naar de. Uh, viering van het 100-jarig bestaan van de Bloemendaalse reddingsbrigade. Daar zitten uh, twee mensen van ons weer, uh, Rob Harms en Benno Veugen. Die gaan er een prachtig programma maken. En uh, wij houden u dan op de hoogte met uh, bepaalde uh, tussendoortjes uh, komen we hier ook weer van het circuit. Uh, we gaan uh, naar het nieuws toe, denk ik. Klopt dat? We ja, hebben een heel klein beetje misschien. Oké, okay, prima. Hey Rob, hey. leuk dat je er bent. Zeker.